Manning Sampersen met het NOS-journaal. De Palestijnen zeggen dat er door de Israëlische bombardementen op Gaza zeker 14 doden zijn gevallen. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om zowel burgers als strijders. Ook zouden er ruim 100 gewonden zijn. Israël zegt dat er door raketaanvallen vanuit Gaza enkele burgers licht gewond zijn geraakt. Er zijn aan Israëlische kant geen doden gemeld. In Amsterdam is vanmiddag de Kanaalparade gehouden. Honderdduizenden mensen waren daarbij aanwezig. Een stoet van zo'n 80 boten voer over onder meer de Amstel en de Prinsengracht. In delen van de binnenstad was het zo druk dat de politie vroeg om die plekken te mijden. De Pride Week begon vorig weekend met een demonstratie voor gelijke rechten van LHBTI'ers wereldwijd. Morgen wordt de week afgesloten met een feest op de Dam. De 12-jarige Britse hersendode jongen Archie Battersby is vanochtend overleden nadat zijn beademing was stopgezet. De jongen liep in april zwaar hersenletsel op en lag sinds die tijd in coma. Het ziekenhuis wilde de beademing al eerder stopzetten. Zijn familie vocht dat aan bij meerdere instanties en rechtbanken, maar kreeg nergens gelijk. In Kroatië zijn twaalf pelgrims uit Polen om het leven gekomen bij een busongeluk. De 32 andere inzittenden raakten gewond. De passagiers waren op weg naar een bedevaartsoord in Bosnië toen de bus van de weg raakte. Volgens Kroatische media is de chauffeur vermoedelijk in slaap gevallen. In het noorden van Cuba zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt na explosies in een brandstofdepot. Dat gebeurde in de haven van de stad Matanzas. Volgens de autoriteiten ontplofte een olietank na een blikseminslag. De brand die daarna ontstond, sloeg over naar andere opslagtanks. Het vuur is nog altijd niet uit. De Cubaanse president Diaz canel is afgereisd naar het gebied. Het weer. Het is zonnig en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen veel zon en zo'n 24 graden. Komende week kan het boven de 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn... bij de Noever 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Entertainment for you. in zomer Ik wil zien, maar je wist al lang dat jouw tijd was gekomen. Je werd geroepen door het hemelse zaal. Alles wat overblijft zijn in duizenden tranen. Zo in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 als ik nu ga je slapen dan kijk ik naar boven je zij Kijk goed om je heen Als ik er straks niet meer ben denk dan aan dit moment Dan ben je nooit alleen Zang van 106.9 FM Jij doet al een tijdje zo anders En terwijl je niet zegt wat er is wat is er in godsnaam veranderd? Of heb ik misschien wat gemist? Of ben je gewoon niet gelukkig? Want jij kijkt zo anders naar mij. Dan moet jij me dat gewoon zeggen. En praten wij alles weer bij. Of is het echt Om te praten, dan geef ik jouw vrijheid terug. De deur hou ik hier voor jou open. En ik sluit hem voorlopig nog niet. Ik lees nog genoeg in jouw ogen. Maar weet je het eventjes niet, of is het. De zomer van ZFM. ZFM antwoord 106.9 FM. Of je christen en boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven, er is leven na de dood.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 Je doodhangst overwonnen wordt het alle dagen feest. Dus vandaag. Break the silence. Are you driving in another lane? Cause I've been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately, thinking about you. I've been thinking lately, you're somebody I don't wanna lose. All of these nights we've been talking and touching.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 Talking and touching and all I wanna hear is you to say you love me A ball at least now been leading a summon Cause all I wanna hear is you to say you love me Ik ben zo lief, Karl, zie si het veel van jou. Blijf altijd bij mij. Die liefde is die. Hier zo so dicht bij jou. for bed. Verliefd liefde zijn, op iemand die getrouwd blijkt te zijn. Zij was zo alleen, hoorde niets van jou. Je schreef haar nooit, ze is toch je vrouw. Ik laat haar nooit meer gaan.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 Ah Mee waarin jij gaat, door het leven, mee op jouw vleugels, op jouw woorden. Die je zegt en waarmee jij mij raakt, wil ik graag horen. zelfde als van mij. Dat geluk is ons overkomen. Word met liefde door jou ingevuld. Koop wil mijn leven. Die is de liefde. En geen wolken, dat doet jou liefde. Zelfs in de nacht draait er lief. Dat is die lach op jouw gezicht. Op jouw gezicht. Zoveel liefde. Dat geef je mij al die jaren lang. Ik ontarm het, al deze liefde. Ja, ik beloof je. Wat jij kiest krijg je terug met veel geluk. Met al mijn liefde. Dan wat je zegt En ze hebben mij nooit bedrogen In jouw armen Voel ik die warmte van jou zo oprecht Neem mij in jouw armen Dag, soms even niet, je begrijpt me en laat mij dan even. Zo bizar. Niemand anders die mij zoveel brengt en ik zo bewonder. En ging voor Dat doet jou lieve. Zelfs in de nacht straat hij Dat is die laag op jou gezicht Op jou gezicht Zoveel liever Dat geef je mij al die armen Ik oparm het al deze liefde Beloof je, wat jij geeft krijg je terug met veel geluk, met al mijn liefde. met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Niemand heeft het antwoord waar je al lange tijd naar zoekt... maar je durft het niet te vragen niemand die dat doet...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 We gaan genieten van het leven. Want ogen Spreken de waarheid van je ziel Al zeggen mensen Soms meer dan duizend woorden Een paar ogen Vertel je tot soms veel meer Jij kan niet liggen Kom mij. Want jouw ogen vertellen Die eerste hallo, was ik verkocht sowieso Een engel en een duivel, ja je bent nu helemaal zo Na die kus van jou, had jij me in het taal Ik was echt totaal de klos Maar na die eerste nacht, ik had het echt niet verwacht Ja toen zag ik pas, dat jij geen engel was Jij was zomaar verdwenen